Jobboot met het nos Journal. In het oosten van Turkije zijn zeker twee mensen om het leven gekomen... bij een schietpartij, bij een stembureau. Er zou geschoten zijn door twee groepen met verschillende politieke opvattingen. Op andere plekken worden journalisten geweerd en hangt soms een gespannen sfeer. 57 miljoen Turken mogen vandaag stemmen over een nieuwe grondwet. Als de meerderheid van de kiezers ja zegt, kan president Erdogan... mits die wordt gekozen, tot 2029 aan de macht blijven. Paus Franciscus heeft de aanslag gisteren op een konvooi met vluchtelingen in Syrië veroordeeld. Bij die aanslag kwamen zeker 112 mensen om het leven. De paus had het erover in zijn paasreden die hij uitsprak voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein. Daarin stond hij stil bij het lijden in de wereld in landen als Syrië, Jemen, Oekraïne en landen in Afrika en Zuid-Amerika. Aan het eind van zijn toespraak sprak de paus de traditionele zegen Urbi et Orbi uit. Het is de vijfde paasviering die paus Franciscus leidt sinds hij in 2013 werd verkozen.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 In de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles uit, uit verloren van Willem II. Het werd 2-0. Daarmee komt voor hackersluiter Go Ahead degradatie uit de Eredivisie steeds dichterbij. Door de nederlaag staande club uit Deventer met nog drie wedstrijden te spelen... vijf punten achter op nummer 17 en dat is NEC. Willem II houdt dankzij de zege hoop op de playoffs om Europees voetbal. En dan het vier. Veel wolken vanmiddag, maar nu ook uh, af en toe zon. Plaatselijk valt er een bui. Er staat een stevige noordwestenwind. Temperatuur hooguit 11 graden morgen. Tweede paasdag min of meer hetzelfde weertype. Vrij wisselvallig en koel cool voor de tijd van het jaar. Dit was het NLM. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 origineel is van Cat Stevens en uh, Maxi Priest die maakte daar een uh, lekker plaatje van. Ook een klein beetje geïnspireerd door Jimmy Cliff. Maar die scoorde er ook een hit mee. Maxi Priest dus met Wild World over het tweede gedeelte van uh, Zandvoort op pa paaszondag. Hoe is het op de velden trouwens? Nou staat 2-0 uh, tussen FC Groningen en Tex wollem Brian Linscher scoorde 1-0 en Indrisi 2-0. In Feyenoord tegen FC Utrecht is 0-0. Kijken we naar de Amsterdam Goldrace. Koproep met Lars Boon, Tim Arisen, Stanoff, Wurt Smit, Van den Berg, Pouletta, Kanti, Van Zijl, Van Roy, Van Spijbroek, Albanees en Grelia. Met drie minuten voorsprong op het peloton. Het is Chicago trouwens. Made. Oh. Oh. I still feel like you made Ooh. Oh, I still feel, I still feel, I still feel, I still feel like, you. like you're man. Like... The prettiest girl in the room, she wants me I know because she told me so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 Still feel like your man. We hebben het over John Mayer. En daarvoor is Chicago. Kunnen niet alleen schoepzattige nummers maken. Maar ook Saturday in the park. Een mooie klassieker. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. We gaan weer snel over naar het Skwee Park Zandsport. Want daar is de man van ZFM. Pit Report. Dat is Willem van Densen. Willem, je kijkt naar een, een mooie race denk ik. Ja, dat uh, klopt. Uh, heb, uh, zojuist hebben we de finish gehad van de race van de Supercar uh, Challenge. En, uh, ja, het was toch wel een prachtige en, uh, race vol met spanning. En die spanning werd mede uh, gevoed dankzij de regen en zelfs hagel. Uh, wat we onderweg kregen uh, tijdens die race. Uh, Uiteraard, de auto's waren op striks een start gegaan. Hadden net de pitstop ook gehad, de verplichte pitstop. Toen brak het even los met een fikse bui. Ja, voor iedereen reden natuurlijk om de pits op te zoeken en regenbanden te gaan halen. Dat ging niet allemaal van een laie dakje. Want uh, ja, bij het ingaan van de pits uh, rij je een beetje dat loopt iets op en het. Uh, daar spinden nogal uh, menig een bij uh, ingang pits. Ja, wat is de oorzaak ervan? Uh, er rijdt wel vaker een auto uh, pits in. Ook met de regen is dat in het verleden gebeurd. Maar ja, of het uh, maken heeft met nieuwe asfalt dat het wat hoger oploopt. Er blijven in ieder geval uh, plassen staan. En ja, dat zorgt voor de aqua planning. En als je dan die uh, pitszaad in komt rijden... ja, dan gaat het... Uh, het ging uh, regelmatig mis met uh, heftige uh, spins. Een van de mensen die als eerste uh, daar een spin maakte was uh, Koetold uh, Cor Euser. ...toch de meest ervaren man op het circuit hier aanwezig dit weekend. Zelfs hij ging daar de fout in, maar goed, het zorgde wel voor extra spanning. Extra spanning die ook in het verloop van de race verder ging. Mede dankzij die regen. In het begin hadden we de BMW's die flink de toon aangaven. Die kwamen er niet meer aan te passen. Het waren de Porsches die door het vel heen gingen. Porsches met de motor achterin op de aangedreven wielen. Dat is toch wel een beetje voordeel in de regen... En uiteindelijk hadden we Rog hier uh, in een Porsche die wist te winnen... met op de tweede plaats toch al wat uh, verrassend de Seat Sport Sportleon Cup van de Equipe uh, Ferrymonster... en die rijdt samen met Dennis Houding. En op de derde plaats zagen we wederom een uh, Porsche terug... Porsche bestuurd door uh, Marcel van Berlo. En uh, zijn die ook allemaal, die Porsches, ook uh, te zien bij die Porsche ADPCR, of niet? Nee, uh, de Porsches die hier in de supercar rijden... Er zijn toch wat uh, meer centere Porsches en uh, nog meer op het racen. Uh, ja, voor het racen specifiek uh, gebouwd als degene die we zien uh, bij de club die jij net ook noemde. Ja. Daar zien we vooral uh, oudere Porsche's. Porsches uh, 944 uh, is daar wel uh, de hoofdmoot. Oké, okay, in ieder geval de auto's die wij niet hebben Willem. Wat zeg jij? Dat zijn in ieder geval niet de auto's die wij hebben. Nee, die zeker niet. Nee, precies. Nee, dat hebben we ook niet. Maar zo'n Porsche 944 is voor jou wel helemaal. Uh... Is dat zo? <laughs> oh, ja, God, zeker wat dan. denk jij nou uh, dat ik uh, het, het geld op mijn rug heb groeien. Maar goed. Dat hey, met... lijkt me geen ideale gezin zo. Nee, dat lijkt me inderdaad geen ideale gezin, Zo meteen begint de STWC of de STWC, hoe moet ik het uitspreken? Ja, nou ja, ik zou het uh, op zijn Nederlands houden. Het oh. zijn voornamelijk Nederlanders uh, die we daarin uh, terugvinden. Uh, ja, is een hele mooie uh, titel, natuurlijk. Of dat uh, lading denkt... Uh, super toewagen, Cup. <laughs> super, super toewagen. Ja, ja <laughs> en dat uh, ja, het zijn voornamelijk BMW's. En dan uh, de types uh, die we daar voornamelijk dan in terugvinden: dat is de BMW uh, M3 E36. Uh, dat voelt toch wel de hoofdmoot in deze klas... met het startveld van zo'n uh, 16 auto's. Oké. Okay. Die gaan uh, 50 minuten rijden. En dan uh, hopen we weer een beetje op spektakel Willem. Ja, als het net zo'n leuke reis wordt als uh, die we net gezien hebben... dan is er geen reden tot klaar. Oké. Okay. Hey, Willem, bedankt voor, de, voor nu. En we spreken elkaar weer over een uurtje. Oké, okay, tot dan. Ander. Thanks. Hoi. Dat was Willem van Densen. Beauty, Jakarta, American Beauty. Daarvoor Skipper Wise standing outside in the rain. De volgende plaat is er eentje. Ach, zo mooi dit. Daarna de record-top en nu plaat van deze week. Die ene plaat die we gaan draaien is The Blue Nile, Tinsel Town is in the rain. Waarom did we ever come? Een prachtige klassieker is dit. Uh, op, uh, ja, die worden hier voorbij komen bij ZFM Zandvoort op zondag. Het is er weer tijd voor de Rackathon.nu plaat van deze week. En uh, ja, we hebben er een mooie Spotify lijstje van gemaakt. Staat ook op de website www.rackathon.nu. Uh, en de Rackathon.nu plaat wordt uh, natuurlijk zorgvuldig uitgekozen door uh, Maarten Verheijen. En volgende week zal in Ahoy Rotterdam het grootste Latin Festival van Nederland plaatsvinden. Een van de hoofdacts zal Plan B zijn. De muziek van deze neef uit Puerto Rico is in Nederland niet erg bekend. Jammer, want reggaeton zit duidelijk in de lift. Komt natuurlijk door de reggaeton.nu plaats. Het nummer Despacito, waar we eerder over schreven... wordt momenteel helemaal grijs gedraaid op uh, Q-Music en uh, andere radiostations. En daarom vandaag iets van de heren... Uh, gaan we zo meteen even luisteren. Maar uh, wil je nog naar Palmundo? Kaarten zijn nog uh, verkrijgbaar. www.palmundo.nl Kaartje kost uh, 60 euro. Wil je als VIP uh, in de VIP Golden Circle? Kost dat uh, 100 euro. En uh, de kassaf wat uh, aan het einde van het eerste uur uh, draaiden, die is er ook. En dat was toch wel echt uh, springen en dansen tegelijk. Maar goed, de nu .pl plaat, daar hebben we het over. Dat doen we het allemaal voor Plan B Fantastica Sensual. <middels> Escuchas tu voz cuando se agita, por su manera de respirar puedes imaginarme lo que Verme. Loca por conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía je doet maar. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is de Relata lo que le pasa en su casa de debajo, de sus amas le escondía, de como siempre se vía, con preguntas hasta que en su juego me volvía. Qué fanática de lo sensual ella tiene Fantasia Sensual. International Staal. Plan B is natuurlijk uh, wow. volgende week uh, gewoon te zien bij Palmundo. Daarachter Real El Canario International Staal. Het is tien uh, over half vier. je is naar Zandvoort. En nu een leuke zinger van Doccia uit lang vervlogen tijden. Here is good enough. 1991, Lonnie Gordon, gonna get you there for Doshi good enough. fm voor Zandvoort en de regio. Even wat lokaal nieuws. Deze week is het ondernemersbestuur van de stichting Innovatiefonds Zandvoort geïnstalleerd. Het innovatiefonds is een pot met geld waar vrijwel alle ondernemers aan bijdragen om met elkaar extra investeringen te kunnen doen die het belang zijn van ondernemers Zandvoort. Het onafhankelijk bestuur heeft zeven leden die na een open uitgebreide sollicitatieprocedure zijn geselecteerd. In alfabetische volgorde zijn dat Hilbrand en Muiselaar Yifong Chi. Kenneth boer, Lisbeth van der Meij, Dubie, Maaike Koper, Madeleine Spaan en Thijs Dirksen. Dirks, Dirkes, sorry. Het gaat bij het Innovatiefonds vooral om nieuwe aanvullende initiatieven... van voor- en doorondernemers in Zandvoort. Denk aan bijvoorbeeld de inzet van promotieteams, een verbeterslag op sfeerverlichting, het verfraaien van de openbare ruimte en een hop-on-hop-af... Het kan van alles zijn. De gemeente verdubbelt de opbrengst van de inleg. Zo ontstaat een innovatiebudget van naar verwachting ongeveer 150.000 euro per jaar. En iedereen kan een subsidieaanvraag doen bij het fonds. Het bestuur van de stichting Innovatiefonds bepaalt vervolgens... hoe de gelden uit het innovatiefonds daadwerkelijk besteed gaan worden. Het beoordeelt aanvragen ziet toe op de uitvoering en legt daarover verantwoording af. Wethouder Gerard Kuipers die juicht het fonds van harte toe. Hij zegt: ik ben hartstikke trots op dit initiatief van ondernemers. Zij laten zien samen de schouders eronder te willen zetten om verder te komen. En dit innovatiefonds is een prachtige mijlpaal en geeft ondernemend een extra impuls. En dit kan alleen maar tot mooie dingen leiden. Ik heb er het ook het volste vertrouwen in de bestuursleden die zijn gekozen. Een echte kwaliteitsploeg waarin alle ondernemers zijn vertegenwoordigd zullen voelen. Het innovatiefonds was één van de wensen van ondernemers in de convenant Pop-Up Retail Horeca. En dit convenant is vorig jaar door de gemeente... en alle ondernemersverenigingen ondertekend. Een kernteam van ondernemers en stichting Marketing Zandvoort... heeft dit uh, verder uitgewerkt. En iedereen kon reageren en meedenken via de mail. Bij de openbare kernteamvergaderingen... en op speciale bijeenkomsten in juni en oktober 2016. Vanaf 2017 betalen alle ondernemers met een reclameuiting verplicht mee... Het tarief voor ondernemers in het centrum en op het strand is 200 euro... en voor de overige ondernemers 100 euro per jaar. Begin mei liggen de aanslagen van de gemeentelijke belastingkantoor... die de heffing namens het Innovatiefonds uitvoert op de deurmat. Bezoek dan de website www.innovatiefondszandvoort.nl... of neem contact op met een van de woordvoerders van het fonds. Dat is Yvonne Chi. Of uh, Maaike Koper en uh, Yvonne Cheese te bereiken via 06 5029 4643. En Maikke Koper via 06 2363 6975. Dan ander nieuws: want de bewoners van Huis in de Duinen hebben deze week de kinderboerderij op locatie op bezoek gehad. De bewoners hebben kennis kunnen maken met enkele dieren... die Ditke Dijkman van de kinderboerderij heeft meegenomen... naar de Zandvoortse locatie van AMI Oudere Zorg. Inmiddels is het een terugkerend ritueel. Ditke Dijkman en haar medewerkster Audrey... Die bezoeken het wooncentrum van AMI Ouderenzorg aan de Herman Heijmansweg... nu al voor de derde of vierde keer. Dijkman is gewoon de tel kwijtgeraakt... maar de dieren die ze meeneemt voor de bewoners van Huis in de Duinen... een bijzonder moment. Dijkman is natuurgeneeskundig therapeut neemt de dieren mee naar een locatie waar ze die voor educatieve doeleinden inzet. Bij onder meer jonge kinderen, maar ook ouderen. Zo heeft de leiding van het verpleeghuis gevraagd om knuffeluren te verzorgen. Het effect van de dieren heeft een bijzondere uitwerking voor de, op de bewoners. Mensen beginnen spontaan een liedje te zingen, zegt Dijkman. Uh, het, effect, het effect is ook dat mensen hun liefde aan een dier kunnen geven. Vooral de konijnen die Dijkman en haar collega Audrey hebben meegenomen... zijn uitermate geschikt voor de knuffeluren bij Huis in de Duinen. Zowel Dijkman als Audrey kijken ook uit oogpunt van dierenwelzijn. Konijnen zijn met het meest ontspannen. Die trekken dan ook de meeste belangstelling. De aanwijzigheid van een paar ponies, Konijnen, een ooi met drie lammetjes en een geit zorgen ervoor dat de bewoners Weer in contact kunnen maken. Dieren hebben geen vooroordelen, vertelt Dijkman. De aanraking doet volgens Dijkman veel met bewoners. Ook gaan sommige mensen over vroeger vertellen, zegt Dijkman. Een dag als deze is alleen mogelijk met een sponsor. Onderling Hulbetoon heeft de dag mogelijk gemaakt. En ook kinderen van een nabijgelegen kinderdagverblijf in de buurt zijn langsgekomen om de dieren te kunnen zien. Het was een dollebol, een ja. Zaandvort, Zandvoort nieuws hier bij ZFM Zandvoort. We volgen de eredivisie, zometeen de tussenstanden en natuurlijk dan de Gold race. is Bronski Beat met Tell Me Why. <middeless> ik wil even twee Guilty pleasure bladen van Anders uh, Zandbergen. Ja. Bromsky Beach, Tell Me Why. En daarachter Sandra Maria Magdalena. Oh, ik we geen stem meer over door dat hele gebler met die blaten. We gaan even kijken op de velden. Feyenoord um, tegen FC Utrecht is uh, gescoord door Torningstra. staat uh, 1-0 in Rotterdam. En uh, Groningen, FC Groningen tegen Pekswolle staat 4-1. Nou, nou, daar is het wel ongeveer wel gespeeld. Hè? Dan gaan we even kijken naar uh, de Amstel Gold Race. Ja, het is bijna over nog 11 seconden voorsprong voor um, Fabien Grey. En uh, dan gaat het de, de koers ontploffen, want het is nog uh, 40,5 seconden te gaan. Uh, kilometer bedoel ik te gaan. 40 kilometer, en dan is de finish. Dus dat uh, houden we even vol.